Jobboot met het NOS Journaal. Ouderen voelen zich tegenwoordig door de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een enquête van de ouderenbonden ANBO en de Unie KBO onder 5000 leden. De politiek doet te weinig voor ouderen en daardoor haken ze af, zegt de ANBO. Er wordt volgens de ouderenbond niets gedaan om de arbeidsparticipatie van mensen boven de 55 te stimuleren.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 Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de politie waren de mannen bezig een glasplaat op de derde of vierde verdieping te monteren... in een pand op het Science Park in het oosten van de stad. Door nog onbekende oorzaak vielen ze allebei naar beneden. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer vannacht opklaring en overal droog, wel hier en daar mist. Morgen zonnige periode, het wordt ongeveer 19 graden. Zondag meer bewolking, het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Let nu. See it. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want hij is er wel klaar voor. De one and only DJ. Die Zit niet. Het komende uur hier live in de studio van ZFM Zandvoort in de mix. En zal ik ook eventjes een microfoon openzetten, dan hoor jij ja. ook wat. Hallo. Even een mededeling voor Tigo Achten. Hij is vandaag jarig. Doe we tegenwoordig ook aan verzoekjes? We zijn er trots niet? <laughs> ja, doe nog aan verzoekjes. Nou, dan de... whatsapp die we dat wel door. oké. Okay. Dus maar... Tigo bij deze gefeliciteerd jongen. En ik zie je straks op de verjaardag. Als het er ook maar klaar staat. See it on Facebook. Now you're going to die. just can't I'm sending out, I've got the answer to all your problems, and tonight I'll be singing it loud, just The Wheels of Steel, the one and only DJ The All City Tot een elf uur Op jou, Steven Zalford, hou me hier Time, baby. Baby. de playbacken <laughs> ik ga naar de klok Dennis en helaas, jouw set zit er alweer bijna op gaat hard hè die tijd Hey bedankt voor deze daverende set met heel veel measures, bootlegs en ook eigen werk volgende week vrijdag zijn we weer terug met een nieuwe met nieuwe platen, heel veel nieuwe nieuwtjes en zien we jou volgende week ook Dennis ik denk het wel gezellig, gezellig. Ja. heel veel top Blijf luisteren naar de overprogramma's van jouw Seven Soundfort en ik zeg: maak er een mooi weekend van. Ik zeg tot vrijdag. Tot ziens. En nog even een laatste minuutje even knallen. Ciao! Van de disco. Hey.